Vanmorgen horen we zo een paar keer uh, psalm 27 voorbij komen. Dankjewel Carolien, want het is een bijzondere psalm waarbij we die, die psalm wordt gezongen en uh, gelezen. In, in, tijdens de verschrikkelijke dagen als we op weg gaan naar Jom uh, elke dag. Daarin uh, verlangt de schrijver, de dichter, die verlangt op te gaan naar het huis van God. Die verlangt te zijn in het voorhoofd van God. En daar wilde ik vandaag met jullie over nadenken. Nog een klein stukje uit die psalm. Dat wil ik graag uh, aan jullie voordragen voordat we beginnen. Vers 7 tot 9, dat heb ik ooit uh, in, uh, op een wijs gezet. En dat is de kern van de psalm, denk ik. Psalm 27, vers 7 tot 9. Oh! Heer, nu ik tot u roep, genade, geef mij antwoord. Mijn hart roept mij op, zoek zijn aanwezigheid. O mijn Heer, u blijf ik zoeken. En ik denk dat dat de kern is van deze psalm. En ook als er dingen om ons heen gebeuren, die, uh, ja ons uh, raken. Dan moet dit ons gebed zijn. Dat we hem zoeken. En als we hem zoeken, ja, dan moeten we naar zijn huis toe. En uh, we hebben in de parasha er al over nagedacht. En dan wil ik wat op doorgaan. Het is niet vanzelfsprekend om binnen te komen bij God in huis. En... Uh, Vorige keer hebben we nagedacht over die vier kleden, weet u nog, vorige maand. En uh, nu dringen we dus daar naar binnen. En uh, dan hebben we dus binnen de. Hebben we hier te maken met drie ruimtes. De voorhof, daar is hier niet zoveel van te zien. Het heilige en het heilige der heiligen. Nu was het voor het volk Israël. We een gunst om binnen te komen in het voorhof. Dat deed je niet zomaar. Als je dat deed. Als je binnenkwam in het voorhof. Dan bereidde je je daarvoor. Dat je zorgde dat je rein voor Gods aangezicht kon verschijnen. En dan, dan was het gunst dat je daar toegelaten werd. Zo vlak bij God. Dat je de priesters kon zien eten. Gemeenschap kon zien hebben. Maar uh, je dacht er niet over om hier binnen te komen. Laat staan daar. En... Uh, wij weten die tekst uit de Hebreeën vaak zo goed te vinden. Waarin staat dat, dat wij nu in het lam de vrijmoedigheid hebben door het bloed van het lam om binnen te komen daar. In het heilige der heiligen. <lacht> en uh, uh, straks wil ik met jullie ook nog een stuk uit Hebreeën lezen wat erbij staat. Want er staat ook nog wat bij. En... Uh, maar eerst wil ik met jullie nadenken over wat het betekent om in het heilige te zijn of om in het heilige der heiligen te zijn. Wat dat betekent en hoe we daarin kunnen staan. Uh, en welke, ja, welk, hoe we dat heel praktisch ook naar vandaag kunnen brengen. Want ik denk dat dit een beeld is van hoe het in de gemeente zou moeten zijn. Ook vandaag in onze gemeentes. Hier staat een tafel... Met eten erop. En er staat een, een kandelaar bij. Uh, dit is als het ware de woonkamer van Gods woning. En, of de eetkamer. En in die eetkamer, daar kunnen we zitten en gemeenschap met God hebben. En dan is het ook heel typisch dat de priesters, als zij de maaltijden eten met de Heer, dat zij daar niet naar binnen gaan. En daar niet die maaltijden houden. Alles staat klaar waarom gaan ze niet naar binnen om die maaltijd te vieren... en een gemeenschap met God te hebben? Ze zijn toch priesters? Maar dat doen ze niet... omdat het ook mensen zijn... en zij alleen ja, door, door hun leven... en door wat zij onderwijzen... door wat zij laten zien... iets onderwijzen van God. Maar het is zo moeilijk voor een mens om daar aan vast te houden... en daar zuiver in te staan... dat God zegt... het is beter als we daar in het voorhof ook een tafel neerzetten... en dat de priesters daar... ...hun maaltijden eten. En dat, die maaltijden in het voorhof... ...is dan een weerspiegeling... ...van hoe het daar hoort te zijn. En dan kan het volk gelijk meekijken. Kan iedereen meekijken. Want het volk... ...die viert diezelfde maaltijd... ...in hun eigen tent... ...met hun gezin. En zo is die gemeenschap... ...die we hier mogen ervaren... ...in een woonkamer met God... ...wordt weerspiegeld in die maaltijden... ...bij de priesters... En ook weer in de tenten van het volk. Nu Yeshua aan het kruis is gegaan... gestorven is en opgestaan is... mogen wij in zijn opstandingskracht wandelen. En kunnen wij in zijn opstandingskracht... priesters zijn van de levende God. Zoals de priesters naar de orde van Aaron... zo mogen wij leren om een priester te zijn... en in de zuivere aanbidding... in de zuivere dienst aan Yahweh... te wandelen in ons leven. Dat is een roeping... Waarin we mogen wandelen. En dan mogen we iets afbeelden ook. Van die heilige gemeenschap hier. In de woonkamer bij God. Dus waar ik heen wil is dat dit, deze kamer, dit heilige. Eigenlijk een afbeelding is van hoe het ons, bij ons vandaag ook in de gemeente kan zijn. En daarbuiten in de voorhof, <coughs> hoe het kan zijn buiten die gemeente. Dus gewoon op de plaats waar je gesteld bent als balling in de wereld tussen je collega's, tussen je buren. Dat verschil is daar te zien. Wat je hiermee maakt, als wij elkaar ontmoeten als broeders en zusters, dat is een heilige gemeenschap waarbinnen een stuk gemeenschap mogelijk is die daarbuiten niet mogelijk is. In het voorhof. Daar gaan we over nadenken. Nu, dan ga ik... Uh wil ik een stukje uit 2 Korinthe 12 lezen. Ik heb hem ook uh, vertaald. In, uh, in de tijd van Yeshua. Uh, Vertaalden de joden de Torah in het Grieks en in het Aramees. En ook de profeten, de Tanach in zijn geheel. En als zij dat deden, dan uh, vooral bij de Arameese vertaling, de Targumim... dan uh, zie je daar ook zinnen tussen staan. Dat is, dat is iets uitgebreider vertaald dan dat wij zeg maar... Uh, ...vaak doen, door het heel concordant woord voor woord te vertalen. Ze leggen ook een stukje interpretatie in de tekst... ...die volgens hen in lijn is met die tekst. En zo op diezelfde manier heb ik het stukje uit 2 Korinthe 12 uh, vertaald. En uh, op, een, ja, op dezelfde manier zoals in de Targum ook vertaald wordt. En dan heb ik het helemaal naar vandaag proberen te brengen... ...om het dus ook wat populairder... Te, uh, uh, te vertalen zeg maar dat we niet in uh, paulinische zinnen verzanden ik vind het niet gepast om mezelf op te hemelen want als ik ergens kom hè, hij komt uh, uh, regelmatig ergens op zijn zendingsreizen dan kom ik omdat Yahweh het mij laat zien in een visioen of een ander soort openbaring op zijn initiatief dus het is niet dat ik hier zelf uh, rondloop omdat ik het zelf zo uh, uh, mezelf wil uh, uh, vooraan wil zetten ofzo ik zal een voorbeeld geven. Ik ken iemand die veertien jaar geleden in gemeenschap met de Messias in de derde hemel is opgenomen. Die derde hemel, dat is deze plaats. Paulus, je ziet als het ware het voorhoofd als de eerste hemel. De plaats hier op aarde in ballingschap. En het heilige als de plaats van gemeenschap van de heiligen. Dat was in Jeruzalem, in de gemeente in Jeruzalem bijvoorbeeld, of in Antiochië, waar hij zelf lange tijd is geweest. En die derde hemel, ja, daar staat nog dat scheidingskleed tussen. Daar word je niet maar zo in opgenomen. Maar het is wel gebeurd. Of het fysiek was, of geestelijk, dat weet ik niet. Daarbinnen in de hemel was het als in de tuin van Eden. Je hoorde er dingen die je als mens helemaal niet kunt horen, laat staan, uitspreken. Wat een ervaring was dat. Weet je, zo iemand zal ik eren. Want hij hoort het van God. En handelt dus niet op eigen initiatief. Zelf ben ik een zwak mens. En blijf liever in de eerste hemel. De voorhoofd dus als het ware. Hij zit ook midden tussen de heiden. Hij is verre weg van de gemeenschap in Antiochieën. Of Jeruzalem. maar juist in zwakheid gekleed... zal ik trots zijn op mezelf. Hij zegt dus als het ware... Ja, het is een mooi streven... het is een, het is een, een bijzonder, bijzondere gelegenheid... om opgenomen te worden in het heilige der heiligen... maar dat is niet vanzelfsprekend. En eigenlijk... zit ik hier op mijn plaats... in de voorhof... stel nu dat ik mezelf zou willen ophemenen. Op zich is dat niet vreemd... want ja... Ik ben inderdaad in die derde hemel geweest. Ik ben daarin opgenomen. En ik kan daar dus ook trots van vertellen. Maar dat doe ik niet. Niemand hoeft meer van mij te denken... ...dan wat hij zelf van mij ziet of hoort. Hé, hey, dat is mooi. Hij zit dus niet in, in, in die plaatsen waar hij naartoe gaat, in Berea. Kijk, ja, ik ben Paulus, ik ben in de derde hemel geweest... ...en God heeft tegen mij gezegd dat. Nee. Hij is als het ware in ballingschap, hij is een balling met alle anderen daar, in Berea of waar hij maar komt. En hij zegt, ja, ik ben net als jullie. Er is niet zoveel verschil tussen jou en mij. En dan zie ik in jou, zie ik dat God werkzaam is. En dan heeft hij het gewoon tegen een, een heiden. Ja, weet je hoe ik dat zie? Je komt elke week naar de synagoge, je komt elke week en je wilt de woorden van de Heer horen. Dat vind ik prachtig. De godvrezende gemeenschap, dat waren heidenen die bij de, bij de joden kwamen in de synagoge om te luisteren. Ze gingen niet zo ver om ook zeg maar alles te doen. Ze aten waarschijnlijk niet kosher of ze waren in het proces om dat te leren. En ze vierden de shabbat maar half half of ze leerden dat half half. Maar Paulus zegt, ik ben net als jullie, ik ben ook maar onderweg. Want mijn heer Yeshua, de koning, de Messias is opgestaan. En ik ben met hem gestorven. En ik ben nog steeds in dat proces van, op, van sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat ben ik dan meer dan jij? Niemand hoeft meer van mij te denken dan wat hij zelf van mij ziet of hoort. De drie hemelen. Dit is een plaatje van uh, het Allerheiligste. En het is... Uh, ...vaak als je gaat zoeken naar plaatjes op internet of zo... ...dan zie je allemaal uh, plaatjes met het heilige... ...en dan gescheurde voorhangsel... ...en dan kun je gelijk ook in het heilige der heiligen kijken. En dan denk ik, ja, dat is jammer. Het kost even moeite dus om plaatjes te vinden... ...waarbij dat voorhangsel dus dicht zit. Maar Paulus zegt eigenlijk, laat het voorhangsel maar dicht... ...maar dat andere voorhangsel, die deur naar het uh, heilige... Die is voor mij in feite ook gesloten, want ik ben op zendingsreis in Berea en op andere plaatsen. En ik ben niet in die heilige gemeenschap waar ik ja, wel kan zijn als ik in Antiochieën ben of in Jeruzalem ben. Ik ben in de voorhof en ik vind het wel goed zo gewoon in zwakheid gekleed te zijn in ballingschap. Maar die derde hemel is er wel. En de Hebreeën schrijver die zegt het wel. dat het mogelijk is in navolging van Yeshua om daar binnen te komen. Dat is heel bijzonder. Dat staat in Hebreeën 10, vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Yeshua is de hoge priester die met zijn bloed is binnengegaan op die plaats. Waar de girebiem staan. Die natuurlijk niet goden zijn of afgoden. Dat is heel apart natuurlijk. Hè? Dat God zegt van er mag geen afgoderij zijn. En, en het, volgende, het volgende gebod is. Uh, maak twee girebiem en zet die in het allerheiligste. Voor, een, voor iemand die geen kennis heeft. Die zou denken, ja wat is dat nou. Maar die girebiem. Dat is een afbeelding van mensen, hoe mensen God dienen. In nederigheid, in zachtmoedigheid. Hem dragend op zijn vleugelen. Het is een nieuwe schepping van de mens. Die heeft vleugelen van God gekregen, omdat hij in de hemel opgenomen kan worden. En daar dient hij die God. Zo zuiver als het zuiverste goud. In gemeenschap. Mooi hè? Maar. Zo zuiver zijn we niet. Paulus zegt, ik zou roemen omdat ik in mijn zwakheid gekleed ben. Dit is een plaatje van het heilige. Het plaatje is niet heel duidelijk door de, door de hoeveelheid licht. Maar hier zie je dus ook een gesloten voorhangsel. Weer met twee girebiem. Dit is een andere soort afbeelding. Ik denk dat die girebiem inderdaad ja, mensen... ...waren met vleugelen en niet leeuwen. Maar goed, hè, elke artiest zo zijn vrijheid. En hier staat de tafel, de toonbroden... ...en de menorah en daarachter... ...de hoge priester staat ergens, het altaar. En het enige wat ze mochten doen was eigenlijk het huishouden in de woonkamer. Zodat ze erbij stil konden staan dat hier eens op één dag... ...in de ware hemel... Bij God die gemeenschap zou zijn. Een feestmaaltijd met vette spijzen en belegen wijnen. Op een dag komt die tijd dat het feest werkelijk zal gevierd worden. En hier is in de voorhof. En dat is de, uh, kijk, als wij niets van het altaar weten, dan is het natuurlijk niet handig om door te gaan. Laten we eerst onze lessen hier maar leren. Maar Hebreeën 10, als we daar nog een stukje verder lezen, dan lezen we ook hoe we daar ja, verder kunnen komen, naar, ook naar het heilige der heiligen. In vers 22, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart is gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dat zijn mensen die de, in de voorhof de lessen hebben geleerd bij het altaar en bij het wasvat. En zij, zij moet, mogen met een waarachtig hart naderen. In het geloof dat hun heer is opgestaan en dat zij in die opstandingskracht binnen mogen komen als een nieuwe schepping bij God. En zo mogen we ook opgaan en binnenkomen in de gemeente hier bij elkaar als broeders en zusters. Met een waarachtig hart en een zuiver geloof. Omdat wij een nieuwe schepping zijn in Hem. En dan mogen we zo gemeenschap hebben met elkaar. En dan zie je ook dat de Hebreeën schrijver erheen gaat. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En dit is al een, een tijdje later. Uh, de, de tempel is hier al verwoest. Dit is al na het jaar 70 geschreven. Dus, uh, en het koninkrijk is niet gekomen zoals Jezus beloofd had... Hij had gezegd toen hij weer ging: Ik zal terugkomen om het koninkrijk te vestigen. En dan was er wat nog niet gebeurd. En eigenlijk was er veel teleurstelling. En daarom roept de schrijver hier op. Houd vast aan die belijdenis. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En dat mogen we nog blijven doen, nu we bijna 2000 jaar verder zijn. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat vindt dus hier in de voorhof plaats, die onderlinge bijeenkomst. En dat zijn die maaltijden die we gewoon in de voorhof in ballingschap eigenlijk met elkaar mogen vieren. En die zijn een weerspiegeling van hoe het uiteindelijk zal zijn hier. Dus laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als, de, als we de grote dag zien naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Oh, wacht even. Als die tekst in hetzelfde stuk staat als wat we net hebben gelezen, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En wij gaan hier binnen en we komen in die heilige gemeenschap... dan moeten we niet het risico lopen om te zondigen. Dat heeft niks te maken met dat God niet genadig zou zijn... of wettig zou zijn of zo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je, als je hier binnenkomt... dat je de lessen al geleerd hebt die hier te leren zijn. En daar mag je fouten maken, geen probleem. In het voorhof. Dat, daar ben je in een leerproces. Maar wanneer je binnenkomt hier in die heilige gemeenschap... Dat is een heel ander verhaal. Dan blijft er geen offer meer voor de zonde over. Die offers, dat was... In een voorhof. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel... En verzengend vuur dat de tegenstander zal verslenden. En ik weet niet of je dat met verschrikkelijk moet vertalen... Maar slechts, als we dat even zo lezen zonder dat in te kleuren zeg maar, maar slechts een oordeel, een verzengend vuur, dat de tegenstander zal verslinden. Waar moeten we dan aan denken? Welke passage uit de Torah? Van iemand die daar binnenkomt en zondigt. Nadav en Avihu. Ja. Nadav en Avihu in Leviticus 10. Daar vinden we twee priesters... die hebben een week lang hebben ze zich voorbereid... hebben de lessen geleerd over, over het brandtofferaltaar. Ze hebben het geheiligd, die hele week lang. Ze komen bij het wasvat... maar het vuur op het altaar was nog niet ontstoken. Ze hadden moeten wachten. Maar goed, ze hadden de schalen wel gehad... waarin dus reukwerk gebracht kon worden... naar binnen gebracht kon worden. En het was stomweg even niet in hen opgekomen om te wachten op het vuur. Want er was ook een kampvuur... waar ze dus die week hadden gekampeerd... in de ingang van de tabernakel. En daar hadden ze de week lang gekampeerd... en hadden ze al die lessen gehad. Ze dachten, het vuur is net zo heilig, wat maakt het uit? Ze waren niet heel erg erop uit... om verkeerd vuur naar binnen te brengen. Dat is wel de reden die daar gegeven wordt... van ze brachten verkeerd vuur. Maar daar waren ze niet op uit. Dat gebeurde per ongeluk... Ze dachten, daar heb ik de week lang gekampeerd. We hebben al die ossen, ze hadden negen uh, runderen geofferd op het brandofferaltaar En uh, de restanten verbrand buiten het kamp. En dat was tot heiliging van het altaar. En dat was met dat vuur gebeurd. Ze dachten, waarom kunnen we dat vuur niet gebruiken? Natuurlijk wel, dat was voor handen. En ze pakten het vuur. Ze wilden God ontmoeten. Ze wilden naar binnen. Daar. En hem zien, gemeenschap met hem hebben. Wie wil dat niet? En ze kwamen met het vuur. Ze waren zo blij dat God nou gekomen was. Want God in Leviticus 9 kwam God naar beneden en is hier gaan wonen in dat heilig der heiligen. Ze dachten: we willen hem zien, we willen hem ontmoeten. En wij zijn de priesters, we zijn ervoor opgeleid. En ze komen binnen en u kent het verhaal. Het is niet vanzelfsprekend om binnen te komen en gemeenschap met elkaar te hebben en zeker niet om dan daar naar binnen te gaan, want daar gaat het verhaal nog helemaal niet over, nadat van de Viehoe, die probeerde niet in het heilige, de heilige binnen te dringen ze hadden reukwerk en ze wilden maar tot daar gaan het reukwerk altaar, om hun reukwerk voor God te brengen dus het binnenkomen in het heilige resulteerde in hun dood En hetzelfde zien we natuurlijk gebeuren bij Ananias en Safira in uh, Handelingen 5, Waar Ananias en Safira proberen binnen te komen. In, het heilige, in de heilige gemeenschap van de apostelen in Jeruzalem. En het is hetzelfde verhaal. Het is helemaal niet zo'n grote zonde. Het is, was ook helemaal niet uh, ja, zo opzettelijk bedoeld van... Hadden ze het maar in het voorhof gedaan. Als ze het daar hadden gedaan, die zonde. Gewoon, ja... Buiten de gemeenschap, zeg maar, van de heilige in Jeruzalem. Dan hadden ze ervan kunnen leren. En dan hadden ze niet hoeven sterven. Onbedachtzaam. Onbedachtzaamheid, exact, ja. Vers 28. Als iemand de wet van Mozes niet gedaan heeft, moet hij sterven. Zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. Dat is ook niet bedoeld om daar te zeggen van, uh, ja, dat is een wettisch uh, bestand. En dat is, uh, die wetten zijn gegeven om, hè, als het uh, misgaat, dan kun je zien, dan komt er het oordeel. Nee. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, wanneer doet iemand de wet van Mozes teniet? Verkeerd uit te leggen, uit te leggen of, of het verkeerd te doen, omdat het je altijd zo geleerd is. K kijk, als we om ons heen kijken, als we in de voorhoofd zijn, dan gebeurt het continu. Dan doen we er zelf ook aan mee. Ja. ja, precies. Maar als je nou zijn wet niet doet hier in het voorhof, dat is geen probleem. God is genadig en barmhartig. Hij is bereid jou wat te leren en jou verder te helpen. Want hij is niet op uit om te zeggen van, ah, wat ben jij zondig. Ik zou jou al straffen. Dat is God niet. En daarom heeft hij daar die deur neergezet. Leer dat nou eerst in het voorhof, voordat je bij mij binnenkomt want als je bij mij binnenkomt, ik ben heilig en ik wil dat jullie ook heilig zijn ik wil dat jullie ook in die opstandingskracht wandelen en als je dat geleerd hebt, dan kun je binnenkomen en nader van Avihu en Anansias en Safira als ik kwam er binnen en stierven. zijn ze dan voor eeuwig verdoemd hè, in de hel? nee, dat wil ik niet zeggen ze hadden beter even gewacht met binnenkomen Hij zei, ja, er is leven na de dood. Ook voor hen. En dan in vers 29, dan heeft uh, de Hebreeën schrijver dus eerst de eerste situatie van de Torah laten zien. Hoe, de, hoe dus de Torah overtreden wordt in het, in het voorhof of daar in het heilige. En dan. Hoeveel te zware straf denkt u, zal hij waard geacht worden? die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was? Als hij het onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaat heeft? Kijk, in de orde van de Aaron was het nog een beeld waardoor iets onderwezen werd aan het volk. Maar in de orde van Yeshua, de hoge priester, de orde van Melchizedek, zijn we als het ware in onze nieuwe schepping binnengekomen in de werkelijkheid, in de hemelse werkelijkheid dat is wat Jeruzalem ervaart als de geest van Yahweh is neergestort op die gemeente daar en daarom geloof ik ook niet dat er zoveel claims uitgaan van gemeentes en mensen die zeggen, ja de geest is over mij uitgestort want er zijn nog geen doden gevallen <lacht> nou dat klinkt hard maar het is niet hard God heeft zich teruggetrokken Hij heeft ons eigenlijk in het voorhof geplaatst in ballingschap met zwakheid bekleed. En dat is goed. Paulus zegt, laat het maar zo. Ik roem erin... dat ik in zwakheid gekleed ben. Want nu kan ik iets betekenen. En nu kan ik iets leren... terwijl ik nader tot hem. Vers 30. Wij kennen, wij kennen immers hem... Yeshua, die gezegd heeft... Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden... spreekt de Heer en verder... De Heer zal zijn velk oordelen. Dat is, dat is God inderdaad, ja. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Wie wil er nou sterven? Dat wil niemand. Dat is vreselijk. Maar herinner u de dagen van waleer... Wanneer u, ...waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu zie je dat contrast. Nu zegt... Uh, de Hebreeën schrijven, dus kijk hier moet je oppassen, maar herinner u die tijd van weleer toen je in het voorhof de lessen geleerd hebt, om binnen te komen in de gemeenschap van heiligen waarin u nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen het is geen eenvoudige lessen die je leert bij het altaar in, het, in de voorhof nu eens werd u door uzelf, door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Dit is, voor de Hebreeën schrijver is dat niet een geestelijke strijd. Dit is levensecht. Ze stonden daar in de Romeinen niet zo uh, positief uh, aangeschreven. En als je de keizer niet aan bad, dan... Uh, en uh, als het even tegen zat, dan weet je als een fakkel aan een, uh, aan een paal gehangen. Vreselijk want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien in de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard wat? het lijden dat je beroofd wordt van wat je hebt heb je met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt halleluja en wat ons dan overkomt in het voorhof aan lijden en wat wij leren door, bij dat altaar aan lessen dat is God die ons opbouwt in onze nieuwe schepping. En hij zegt waar we nu in bekleed zijn is zwakheid. En dat zal eens weg zijn. En dan zullen we in de opstanding wandelen en binnenkomen in de hemelen. Zonder dat daar nog enige traan zal zijn. Zonder dat daar lijden zal zijn. Omdat Om die gemeenschap, om dat heilige, die vreugdevolle plaats van gemeenschap, om die veilig te stellen. Heeft God het achter een bescherming gezet. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Wat een boodschap. Dat begon met. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. We mogen die vrijmoedigheid hebben. We hoeven die niet weg te gooien. We mogen daar binnenkomen. Is dat geen groot genade? Want die vrijmoedigheid brengt een grote beloning met zich mee. Want u hebt volharding nodig. Opdat u naar het volbrengen van de wil van God. De vervulling van de belofte zult verkrijgen. Halleluja. Want nog een heel korte tijd. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt mijn ziel heeft in hem geen behagen als iemand het veracht de lessen die je in de voorhof die je daar kunt leren als je moet zeggen, ja dat is niet voor mij, ik aanbid de keizer wel ik doe er niet zo moeilijk over dan heb ik mijn leven, ik heb mijn gezin en er zijn honderd redenen om dat natuurlijk te doen ja, dan mis je ook de belofte dan is dat perspectief ook weg hoef je ook geen vrijmoedigheid te hebben Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van onze ziel. Dus ja, we hebben vrijmoedigheid om binnen te gaan. We mogen in het geloof wandelen, in zwakheid gekleed. Maar laten we eerst de les eens goed leren daarbij bij het altaar, voordat we daar naar binnen gaan zomaar. Kijk, dit is een beeld van die um, drie hemelen die dus ook in de tabernakel te zien zijn. Hier zie je als het ware de voorhof, waar het volk bezig is met hun dagelijkse leven en hun dagelijkse kwellingen. Want ja, het is dorstig in de woestijn, het schiet niet op. En uh, dat, Wat is dat nou voor beloofd land? Er zijn geen druiven, er zijn geen olijven, er is geen, oeh, er is geen vis. Dat is, dat is niet echt een beloofd land. Maar Israël is daar de woestijn in geleid, zoals wij eigenlijk in ballingschap geleid zijn onder de volkeren. Omdat we wat te leren hebben in het voorhof. En een deel van Israël wordt toegelaten daar op de flank van de berg. Zie, daar wordt een maaltijd aangericht. Ik zal dus 24. En tijdens die maaltijd laat God zich zien door een sluier heen. En zij leven. Ze mogen die gemeenschap met God meemaken. En dan is er eentje, Mozes, die klimt nog verder de berg op. Die gaat die wolk binnen. En als hij er binnenkomt, sterft hij niet. Bam, hij ligt plat op de grond. Zeven dagen. Kan geen vin meer verroeren. Want hij is bij God. Zoals een gerb. Het allerheiligste. In Jeruzalem is het eigenlijk ook... Uh, die drie... plaatsen zijn daarin afgebeeld. Het heil, allerheiligste is de tempel... waar God ontmoet kon worden. En het heilige... de stad Jeruzalem, is als het ware... als het heilige, wanneer je in een inwoner van die stad was... dan had je een verantwoordelijkheid uit te dragen... naar heel Israël toe. Je was als ware al... je kwam als het ware als Israëliet al bijna in je roeping... als priester te staan. Want drie keer in het jaar kwam heel het volk Israël daar en dan had jij als inwoner van Jeruzalem daar ook een taak in te vervullen om zij als, hen als gasten te verwelkomen miljoenen mensen ja. ja ja maar die tempel is er nog niet hè? Dus, ja gelukkig misschien maar want ja als God nu in één keer zou neerdalen en we waren niet onderwezen in het voorhof of in het heilige. 2 Korinthe 11, weer terug naar uh, wat we net gelezen hebben. In 2 Korinthe 12. Die hele, uh, die hele passage, als Paulus dat noemt, dat iemand in de derde hemel is opgenomen, dat noemt hij in een context. En in vers 29, 2 Korinthe 11, vers 29, staat eigenlijk die context in een kern samengevat als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Paulus zegt, ik, heb, ik maak het regelmatig mee dat ik dus daar die gemeenschap ervaar. In het, op die heilige plaats, in Jeruzalem of in Antiochië, waar die gemeentes, die grote gemeentes zijn. Waar, ja, waar ze als een priesterschap voor Gods aangezicht leven. Maar die mensen daar die in zwakte in de voorhof zijn... en graag willen leren... vrijmoedig zijn... omdat ze graag ook die opstandingskracht van de Heer willen proeven... Waarom, waarom zou ik steeds daar zijn... als daar die mensen zitten te wachten? Omdat ze van de Heer willen horen. Als iemand zwak is... zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand... zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Dat is mooi. En dat is de missie van Paulus. Hij gaat, hij gaat wel van die bergen af... het, het is goed... Hij gaat gewoon daar. In de ballingschap. Gewoon tussen de mensen. En hij zegt. Oh, daar valt iemand. Oh, als het in het heilige was gebeurd. Dat het einde verhaal. En dan helpt hij hem. En hij, zegt, hij steekt een hand uit. Kom, sta op. De Heer is opgestaan. En jij mag ook opstaan. Dat is Paulus. Raf Shaul. Dat is een Torah-leraar. Rabbi, ja. Jezus ja. heeft één is uw meester, één is uw rabbi. Alleen Jezus is Ja, zo is het. En we, daar klopt. En dat zegt Paulus hier ook. van: uh, ik, ik hoef niet meer mezelf groter voor te doen dan ik ben. Zelfs als ik het ben. Zelfs als ik in die derde hemel ben opgenomen. Als Mozes op de top van de berg. Waarom zou ik dan hier naar beneden gaan en zeggen, ja, hier ben ik, met het schijnende gezicht van Mozes, want ik ben daar boven op die berg geweest. Ja. Dat is uh, niet de manier van Paulus. Iedereen heeft zijn bedekking. Bijna niemand kent God zoals Abraham of Mozes. Er staat ergens dat, die, dat eh, de joden in die tijd een bedekking hadden, omdat zij de Messias hadden kunnen zien en ze hebben hem niet gezien. En die wordt wel eens aangehaald. Maar jammer dat er in het Nieuwe Testament nergens een tekst staat van eh, dat wij een bedekking hebben. Staat er ook trouwens. Ja. En, ja, in Jezaja. En het is een bedoeling dat ze een bedekking hebben. Want stel dat we die bedekking niet hadden. Waar is die bedekking? Eigenlijk hier. Helemaal die eerste. Waar is die bedekking? Als die bedekking er niet was en we gewoon zicht hadden op het heilige. Ons is een bedekking gegeven. En dat is genade. Zodat we nog een poosje kunnen leren. In het voorhoofd. Ik zit maar heen en weer te... Het dagelijks leven speelt de hoofdrol in het voorhof in ballingschap. Respecteer die onwetendheid bij de ander. Als je in het voorhof bent, als je op diezelfde missie bent als Paulus. En hand uitsteekt naar hem die valt. Respecteer die onwetendheid. Er zijn bijvoorbeeld zoveel mensen die zondag aan zondag zondag vieren... En zeggen van dit is de rustdag van de Heer. Dat is onwetendheid. Hm? Dat is ook een bedekking. Ja? Respecteer het. God heeft ook volkeren overgegeven aan de leraren die leugens vertellen. En dat is ook die bedekking. Heeft God dat volk ook een bedekking gegeven? Ja, dat is... Het is de bedekking van het niet weten, het niet kennen. Weten in het Hebreeuws is jada, En dat betekent ook kennen door gronden. Kennen in de meest intieme zin. En als God daar een bedekking tussen plaatst in het, voor zijn heiligdom om het niet te laten zien, dan is dat voor het volk die in, het voorhof, in de voorhof komt, om, om daar te zorgen dat ze niet gelijk het oordeel ontvangen wat er nou eenmaal van die plaats uitgaat. Geen mens kan zondigen in Gods nabijheid en leven. Daarom trekt God zich terug en geeft een bedekking. En ik denk dat dat verband houdt. Die bedekking voor het heilige en die bedekking die op ons ligt eigenlijk, als wij het niet zien. Het is een bedekking die op Gods tijd door hemzelf zal worden weggenomen. Die bedekking is gegeven opdat zij tot geloof mogen komen. Ja. Ik heb een verhaal gehoord van iemand die, had, uh, die zat in een zware kerk... ...en die werd gevraagd voor, uh, voor, de, zondag, uh, voor de zondagscommissie, Want de zondagsrust die moest, toch, uh, die moest toch aandacht aan besteed worden. En die kwam daar binnen en die zei... ...ja, is goed, daar wil ik wel over nadenken. Uh, heb je wat te lezen voor me? Dan uh, studeer ik een beetje in. En, en die ging lezen en uh, lezen en studeren. En die frons zijn voorhoofd die groeide en die groeide. Ja, maar de zondag is helemaal niet bijbels hij zegt, vertreid, dan kan ik ook niet bij die commissie. En hij, hij is gezegd, ja nee, sorry, ik, ik, ik denk dat ik gewetenswaard ben. Maar hij wist het ook niet goed. <laughs> en uh, hij is wel naar die kerk blijven gaan, maar niet naar die commissie. Dat kon hij voor zichzelf niet rijmen. Dus heeft het nog jaren geduurd. Heel lang. Want ja, het is niet vanzelfsprekend dat... Hé, hey, ik heb nu licht op de Shabbat. Nou, wegwezen kerk. Wegwezen alle mensen die daar zijn. Ik ga Shabbat vieren. Sommigen, dat is oké, okay, dat is geen probleem, maar voor de meeste kost dat heel lang. En dat is ook logisch, want je komt uit een omgeving waarbij ja, iedereen nog aan die zondag zit in onwetendheid. Allemaal mensen die nog onder die bedekking zijn. En dat is niet buiten Gods wil om. Dus dan kost het tijd om daaruit los te weken. En voor de een die blijft daar gewoon. Respecteer nou die onwetendheid alsjeblieft. Geen probleem. Als wij het gelijk al als onwil vertalen... Uh, ...moeten we ook wel passen. Stel dat het een bedekking is die God is gegeven. Dan moeten we daar toch uh, respecteren. En het is een heel bijbels gegeven. Jesaja, Annie, zei het al of, of Carolien. Uh, de, die bedekking is van Gods wegen gegeven. Sommige volken die hebben leraren ontvangen van God... ...die leugens vertellen... En dat is niet zozeer een waardeoordeel van, oh stoute leraar. Nee, dat is gewoon een bedekking. En mensen die daarin opgroeien, die zijn als het ware in, het voor, in de voorhof. En die hebben gewoon hier wat te leren. Ja, niet iedereen is het gegeven om gelijk hier binnen te komen. Gelukkig niet. De gemeente, wij als gemeente, hebben de roeping om het Heilige te weerspiegelen. En in Jeruzalem lukte dat in de eerste eeuw, in Antiochië. Efeze Binnen die gemeente mag de bijbelse waarheid, zoals van de Shabbat... gesproken worden. Met respect voor de ander. Als hier nou iemand in de gemeente binnenkomt en die zegt... na nou, een half jaar, ja, die Shabbat jongens, dat vind ik niet bijbels. Ja, dan zeggen we, kom op, broeder. Hoe kan dat nou? Waarom ben je dan het half jaar hier geweest? Waarom ga je nou weg? Want we willen niet dat iemand valt in, die, in diezelfde onwetendheid... Maar vooral met de wetenschap van je eigen bedekkingen. Want we zijn hier nog niet in het heilige. We zijn als het ware in het voorhof een schouwspel voor de mensen. Waarin we kunnen laten zien hoe de priestelijke gemeenschap werkt. Maar daarbij hebben wij ook nog bedekkingen. Nada van de hoe die hadden een week lang daar gezeten. Die waren ingewijd als priesters. En ze hadden nog een kleine bedekking. Waardoor ze stierven. Ananias van Safira, hetzelfde verhaal. Respecteer nou ook je eigen bedekkingen. Want als jij nou te vroeg... ...in vrijmoedigheid naar binnen gaat... ...ja. Dat heeft zo zijn risico's. Buiten de gemeente, in, in, in de Voorhof... Zoals Paulus daar werkt. Hetzelfde vinden we eigenlijk. Oh. Nu heb ik me afgesloten. Maakt niet uit. Dat was mijn laatste punt. Uh, van Esther en Mordechai. Heel bijzonder is als je de profeten ziet, leest. Uh, dat zolang de tempel er is. Zolang God in die tempel woont. In Israël. En het bijna misgaat. En de verharding optreedt. Nu is die uh, weg. Oh. En die verharding die optreedt, dan zie je die profeten, die worden boos. Die zeggen, maar dit kan niet. Waarom? Waarom wijken jullie af van de geboden van de Heer? Dat willen we niet, want straks gaat God weg. En dan zijn we geen gemeente.